7 uur! Marnik Champers met het NOS Journaal. De twee lichamen die zijn gevonden in de gezonken viskotter zijn inderdaad van de vermiste vissers uit Urk. Het gaat om de 41-jarige eigenaar van de kotter en zijn 27-jarige werknemer. De lichamen werden vanochtend door duikers van de marine gevonden in de stuurhut en zijn vanmiddag geïdentificeerd. De kotter verging donderdag toen hij in zwaar weer op weg was naar de haven van den Helder. De gemeente Urk hangt morgen de vlag halfstok, vanwege het overlijden van de twee vissers. Er is brand in het voormalige gemeentehuis van het Noord-Hollandse Opdam. Het is een rijksmonument. De vlammen slaan uit het gebouw en het vuur dreigt over te slaan naar andere panden, waaronder een verzorgingshuis. Dat hoeft nog niet te worden ontruimd, maar de bewoners zijn uit voorzorg wel al naar de benedenverdieping gebracht. In een NL-alert worden omwonenden opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In de Eredivisie heeft AZ thuis met 1-0 gewonnen van VVV Venlo... Feyenoord won in Rotterdam ook met 1-0 van Pex Zwolle. Eerder op de middag won koploper Ajax uit bij FC Twente met 5-2. Twente kwam met 2-0 voor te staan, maar Ajax wist toch te winnen. Onder meer dankzij drie doelpunten van Noah Lang. FC Utrecht verloor thuis met 1-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk. Vanavond speelt Emmer thuis tegen PSV. De nominaties voor beste sporters van het jaar zijn bekendgemaakt. Bij de vrouwen zijn Sifan Hassan, Annemiek van Vleuten en Suzanne Schulting genomineerd. Bij de mannen maken Virgil van Dijk, Mathieu van der Poel en Max Verstappen kans op de prijs. De winnaars worden op 18 december gekozen op het sportgala in Amsterdam. Het weer, vanavond en vannacht, vriest het vooral in het zuidoosten en is het plaatselijk mistig. Op de wadden komt een bui voor. Morgen af en toe zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt morgen 8 graden.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 We'll <laughs> be Else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Tweede plan heb. Zeker in de muziekindustrie. Goedenavond. Dankjewel uh, van Leeuwardroum. Hij gaat zo naar huis. Uh, gaat hij eten? Jawel. Gezellig in de studio. Ook uh, de man van morgenavond is hier in de studio. En wie is dat dan? Jawel. Dance Radio is zo powerful. There aren't enough decibels behind the counterpoint. <laughs> you laugh? Hell yeah, I'm laughing. It's embarrassing. The sound of the underground. We are Dance Radio. Mr. BBB is hier, ja. Yeah. Ga straks even praten met hem. Ik vragen wat je gaat draaien morgenavond. Of wil je wil het stil houden, ja. Ja, je stil Gezellig hoor. Deze David Thomas. En take us as I am. bij www.danceradio.inbizar ook uh, voor de luisteraars in Zondvoort en de wijde omgeving ook voor hun speciaal een goede groet vanuit Amsterdam CFM 106.9 op de kabel 105.4 wat dan ook kabel bestaard eigenlijk nog bestaard ook... Ja. <laughs> ik zal kijken Vroeger moest de kabel eruit hè. Wil je wat ontvangen? Ja, toch dat was zo hè. Ik weet nog wat van die Polen. Ja, dat was het verhaal altijd. Weet je die dingen eruit. Ook voor jullie vroeger trouwens de kabel nog. Dat weet ik al wel. Leuk. Hier, uh, Sharik nu in Just Call. Bellen kan je niet naar de studio. Nee, dat hebben we afgeschaft. Godzijdank. John Radio uit het, het mooie Amsterdam. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance Radio. En mocht je mee willen doen aan die top 100, en misschien worden het er wel 200, dat kan zomaar. Zou ik uh, je berichtjes op het forum droppen hier www.dansradio.e? En laat wat, uh, ja, wat, wat suggesties achter en uh, we nemen het allemaal mee. In het oordeel, uiteindelijk al die plaatjes in één mooie lange rij te, te plaatsen. En het, uh, ...met de meeste DJ's hier al, uh, tot een goed eind te gaan brengen. Zoals elk jaar eigenlijk. Ook uiteraard zal uh, Atlantic Star wel uh, een blunt nummertje afleveren. Kan niet anders. En om je een beetje op de gedachte te brengen... ...misschien wel deze Silver Shadow... Maar ik heb een verzoekje vanmiddag al binnengekregen. van Johnny uit Noordwijk via Facebook Messenger. Angst denk ik om wat op het forum te plaatsen kan zomaar. Misschien heeft hij codevrees. Je weet het niet. We houden iets horen van Shalimar. Dat kan je wel vertellen. Dat hebben wij. Classics with a capital Z. This is Czar. With Royal Classic Grooves. Ja, dat hebben wij wel. Shalomar. Mm. For him, take that to the bank. Mm. Ja, ik weet niet of je nog een beetje zwart geld hebben leggen daar in het Noordwijk. Mm. Ik heb een hele dure fiets gekocht, dus die het niet. maar mocht het wel zo zijn, ja, het levert meer op bij de bank. Through this weather, you and I still bridge with now Uh, misschien wel op het Forum. Onze Johnny uit Noordwijk. Eeuwig geen altijd op te fietsen. Jawel. Weer een wind. Onze krediet heeft hij voor eeuwig. Hans. We hebben hem een stukje laten om fietsen om in de studio te komen. Ja. We hebben ons nog niet helemaal kwalijk genomen. Wat is het? Is het niet over tijd voor iemand's favoriete radioprogram? Doe wat alleen be worden beschreven als... Classic Sunday. Ja! Yeah. Dance Radio. Lunch van Jackie Graham erbij gehaald. En round and round. Dat allemaal op verzoek, hè, want dat sturen ze allemaal uh, mij al overdag uh, even op de telefoon. hè. En ik was schrijven, jawel. Ik voel me net de parkeerwachter. Alleen het kostje gerijd. what song it can only be dance radio I'm missing ooh baby take control of me said you baby, back burning inside ooh baby I can't I'm in call my name nothing stays the same ooh the sense so long fight. In the heart of your hands to be back.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 die uh, wel uh, bij kan laten nee, ik ben een leek aan laten deinsen die classic top 100 misschien wel 200 is Ron Richardson oh wee babe ik zit de hele tijd uh, de ondervraging hier uh, voor jullie te, te plegen voor morgenavond in de show, maar hij wil het uh, maar niet loslaten every kingdom had its king we have czar Royal Classic Cruise. Je gaat hier alleen Nederlands draaien morgenavond. Het niet. Gaat mevrouw luisteren naar je, dat weet ik zeker. Ja. Hem ook, vind ik heel erg leuk. Oscar Davis, goedenavond jongen. Hoe gaat het? Classic with a capital Z. This is Zar with Royal Classic grooves. Kijk Oscar is natuurlijk ook kenner kenner bij Uitstek. Ook nog een tijdje gedraaid bij ons uh, destijds bij HC. Hoe gaat het Oscar? Afgelopen uh, maandje geleden was hij in de studio bij uh, meneer De Bruin. Wil wel even kijken bij de Classic Top 100, lijkt me leuk. Uh, als die gaan we elkaar weer even spreken joh. Maar is even deze, hebnaarik en are you lonely? Oh, En are You Lonely? Een paar minuutjes voor het tijd zijn van acht uur. Het gaat uh, snel eens een beetje lol op in de studio. Ik zit hier uh, met de Mr. BBB Show. Zijn erachter wat hij morgen gaat draaien? Ik ga het lekker niet vertellen, nee. Eentje dan. Eentje. eentje, eentje. Wrap it up, hè? Ja. ja tijd erbij, nee. nee. Laatste maar gewoon, ja. Close my body, and I can't sit down. Got to tell somebody about before.